Ariep zegt in Nieuwsuur dat Kamerleden gekozen volksvertegenwoordigers zijn... die vrij voor hun mening moeten kunnen uitkomen. Bedreiging en reactie op het uiten van die mening is onacceptabel, zegt ze. De VN Veiligheidsraad heeft unaniem gestemd voor een staakt het vuren... van zeker 30 dagen in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Het bestand moet hulpverleners de kans geven... zieken en gewonden te evacueren en de bevolking noodhulp te brengen. De Veiligheidsraad heeft overigens geen drukmiddelen om het bestand af te dwingen. Operaties tegen terroristische groepen vallen niet onder de wapenstilstand. Het is ook niet duidelijk wanneer die in moet gaan. Vandaag vielen bijna 30 doden bij beschietingen en bombardementen op Oost-Ghouta. Steeds meer Amerikaanse bedrijven verbreken hun banden... met de belangenclub van vuurwapenbezitters en makers in de VS, de NRA...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 In de Eredivisie stonden vanavond vier wedstrijden op het programma. AZ Sparta weer 2-1, Heracles Peck Zwolle 2-1... Heerenveen Excelsior 0-1 en VVV Vitesse is nog bezig. Het weer geleidelijk overal helder. minimaal vannacht tussen min 4 en min 7 graden. Morgen veel zon, in het noorden misschien wat sneeuw... en hooguit 1 graad boven 0 en vanaf maandag nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Boxsports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Klaar met de donkere dagen in huis? Tijd om lichte lounge op de bank. Haal extra voordelig de lente in huis. Shop nu bij Gozens met 10% extra voordeel op alle banken. Of ontvang een gratis dekbed en kussens bij aankoop van een bokspring of bed. Zo start je de lente goed. Gozens, meubels met liefde en plezier. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl Het laatste uurtje van deze zaterdagavond... langs de lijn beginnen we natuurlijk bij VVV Vitesse. Nico. Veel en langdurig balbezit voor Vitesse in het eerste kwartier van de tweede helft. Maar het vindt maar geen gaatje in de venloze muur. Nog altijd 2-2 na een kwartier in de tweede helft. En Barcelona, Girona, uh, spelen alle sterren nog? Jan-Vincent? Ja, ze staan allemaal nog op het veld. En ze hebben ook allemaal al geprobeerd om een doelpunt te maken in de tweede helft. Het staat 4-1 voor Barcelona. Maar achtereen volgens Suarez, Messi, Dembele en Coutinho... Alle, alle vier al een kans gehad in de tweede helft. Suarez was er het bij. Hij schoot op de paal. Maar voorlopig blijft de stand dus 4-1 bij Barcelona-Girona. En later dit uur de overzichten van het binnenlandse en het buitenlandse voetbal.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 Drives around alongside her, but she's doing well, she's doing well.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 Erwin Heijn, VVV Vitesse, Nico. De 66 e minuut van de wedstrijd loopt. Het is 2-2. Vitesse dus heel veel balbezit in de tweede helft. Maar het leidt eigenlijk nauwelijks tot, uh, tot kansen. Dat is eigenlijk het, uh, hele, de hele wedstrijd al het probleem voor Vitesse. Doelpunten die ze maakten. Eentje was een eigen doelpunt van VVV. En de andere was een vrije schop. En als uh, Vitesse een keer dreigend wordt, dan komt het dus vaak uit vrije schoppen of hoekschoppen. Maar voetballend komt het niet door die muur die VVV heeft opgetrokken. Net buiten het eigen 16 meter gebied. En daarbij het uh, Vitesse telkens de tanden op stuk. Nu weer een uh, lange bal van achteruit die bedoeld is voor uh, Tanjos staat nog altijd in de punt van de aanval... omdat Matas nog altijd is geschorst voor die stoot die hij uitdeelde in de wedstrijd tegen Heerenveen. Vandaag is de laatste wedstrijd schorsing voor Matas... Zij zou volgende week zijn rentree weer kunnen maken in de wedstrijd tegen Ajax voor Vitesse. Terwijl Oenerstaal de bal nu naar voren trapt richting de helft van Vitesse. Maar de bal komt net zo hard weer terug. Al wordt die bal wel opgepikt door Rutte. Maar dan zit Van der Werft er weer bovenop. Ja, Vitesse is eigenlijk heer en meester in het tweede bedrijf. Met uitzondering dan van die ene kans voor, voor Thie. Maar het leidt tot heel weinig voor de ploeg uit Arnhem. Die nu wel Dabo goed vrij speelt aan de rechterkant van het veld. VVV heeft zojuist overigens voor het eerst gewisseld. Torino Hunten, de maker van de eerste goal in deze wedstrijd, is eruit gehaald. En daar is Romeo Carsten voor in de ploeg gekomen. Nu een aardige voorzitter van Vitesse. VVV krijgt de bal niet echt lekker weg. Tot twee keer toe is dat heel wat matig uitverdedigen van de thuisploeg. Maar uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en krijgt Vitesse slechts een inworp. Want het leek erop dat er meer in zat voor Vitesse bij ja, dat uh, slordige momentje van VVV achterin. Bruns legt de bal nu breed naar de laatste lijn. Kasia liep vorige week een behoorlijke hoofdwond op na een botsing met een van de spelers van FC Groningen. Hij had toen met een uh, behoorlijke bult op zijn hoofd. Uh, moest hij het veld verlaten. Speelt vandaag gewoon wel weer maar draagt een soort van band om zijn hoofd. Te te beschermen. Hij speelt de bal nu breed naar zijn compagnon achterin, en dat is Miasca. Miasca krijgt meters om op te stomen. Hij nou, loopt ze dan een beetje vast in de drukte van VVV. En dat is het speelbeeld dat we dus voortdurend zien in de tweede helft. Heel veel balbezit voor Vitesse, maar ze doen er eigenlijk heel weinig mee. Bijna halverwege de tweede helft nog altijd 2-2 in Venlo. AZ won thuis moeizaam met 2-1 van Sparta-Rotterdam. Een van de hoofdrolspelers was Roesame Idrisi. De aanvaller van AZ maakte vlak voor tijd de winnende treffer, maar was ook betrokken bij de belangrijke gelijk maken met een prachtige actie en een mooie voorzet. Uh, nee, klopt, uh, als team trainen we vaak op een uh, aantal vaste patronen. Uh, in dit geval inspelen, doorlopen, uh, terugleggen en goal. Uh, heel simpel gezegd nu, maar dat vergt heel veel, uh, heel veel werk. He, je moet uh, voorwaarden creëren om zulke goals op stand te laten komen. Nou, dat doen we heel goed, een aantal keren ook niet. Maar goed, uh, hoe vaker je het doet, hoe vaker je resultaat gaat krijgen. Dat zie je ook bij het 1-0. Ja, je mooiste actie mondde niet uit in een doelpunt. Dat was, dat was echt een prachtige actie die je met je rechter in de kruising bijna wil schieten. En die, die zeilt er net overheen. Ja, nou goed, de invaliden uh, heb ik ze wel vaker zo gemaakt. En uh, ik train er ook veel op. En uh, ja, eigenlijk uh, heel gek deze wedstrijd. De makkelijkste kansen maken we niet af. En uh, uitgerekend uh, mag ik met mijn chocoladebeen uh, de bal binnenschieten. Ja, je linkerbeen. En hij past precies in het hoekje. Ja. Nou, uh, daar ben ik heel blij mee. Uh, op dat moment denk ik terecht en ook een ontlading omdat we met z'n allen alle heel erg snakten naar dat moment. Uh, denk ik denk terecht overwinning, uh, terechte goal ook en uh, ja, dit voelt gewoon heel goed. Het is uh, op de valreep. Uh, je kunt ook zeggen, teams weten wel een beetje hoe ze AZ in Alkmaar moeten aanpakken. Hè? Roda, VVV en Sparta was ook al dichtbij een punt. Ja, nee, klopt. Dat was ook iets wat, wat, wat heel frustrerend was binnen, binnen de groep. Afgelopen twee thuiswedstrijden hebben we tegen, tegenstanders op papier wat minder zijn. Hebben we gewoon uh, vier punten laten liggen. Dat was heel frustrerend. Uh, maar als je de statistiek erbij gaat halen, uh, weet je dat wij AZ vaak uh, goals maken in de laatste fase. Dat is denk ik niet voor niks. Uh, we trainen er heel erg op. We zijn heel uh, fysiek sterk. Uh, en daarin kan je zien dat je... Uh, tot het laatste gaatje moet gaan. En dat doen we elke keer heel goed. En nu ook maken we de 2-1. En spelen we uiteindelijk professioneel uit. En nu moeten we genieten hiervan eventjes vanavond. Maar vanaf morgen is de focus weer op woensdag. want dan is de half finale beker. Ja, die komt er heel snel aan. Ja, gelukkig. Dat is ook topsport. Als voetballer wil je alleen maar wedstrijden spelen. Dus dat is mooi. Nu moeten we iedereen goed oplappen. Om woensdag weer sterk aan de, aan de aftrap te beginnen. Alleen nu moeten we wel proberen sneller de wedstrijd te winnen. Idrisi was dat tegen Arno Vermeulen. Barcelona tegen uh, Girona. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, van gas terugnemen bij Barcelona is geen sprake. Ze hebben er wel zin in en de, de 50, het vijfde doelpunt staat inmiddels op het scorebord. Het is Filipe Coutinho, de man van 160 miljoen... die zijn eerste doelpunt maakt in dienst van Barcelona. Hij kwam in de winterstop over van Liverpool. Daar maakte hij in totaal 41 doelpunten. Nu dus zijn eerste voor Barcelona. Mooi doelpunt hoor. Hij komt vanaf de linkerkant en dan trekt hij naar zijn rechter toe. En hij schiet de bal met een prachtige krul in de verre hoek... via de binnenkant van de paal in het doel. En zo komt Barcelona dus op 5-1 tegen Girona... Krijgt het nu een uh, vrije trap op een uh, mooie plek. Uh, Messi wordt onderuit gehaald. Nou, in de eerste helft zagen we dus die vrije trap van Messi. Die ging onder de muur door. De muur sprong en Messi tikte die bal onder de muur door. En uh, maakte zo een uh, doelpunt. Dat was de 3-1. En nu komt er dus opnieuw een kans voor uh, Barcelona op een mooie plek. Waar uh, ook Suarez wel zin heeft in die, uh, uh, in de, in die, om die bal te nemen. Ik noem dus Messi en Suarez. Ze staan nog altijd op het veld. Want er is wel gewisseld bij Barcelona. Maar de, ja, de sterspelers staan er nog allemaal. Althoud, ja, ze staan natuurlijk allemaal sterspelers. Maar uh, Piqué is naar de kant gegaan. Thomas Vermalen, we kennen hem nog. Uit zijn tijd van bij Ajax is in de ploeg gekomen. Piqué niet helemaal fris. Dus uh, ja, uh, dan kun je in zo'n wedstrijd natuurlijk makkelijk zeggen. Die halen we naar de kant. En ook Busquets, controleur op het middenveld. Die gaat nu naar de kant toe. En Paulinho is zijn vervanger. Op het middenveld dus. Dus uh, ook Busquets. Mag eerder naar de kans met nog 20 minuten te gaan. En kan krachten gaan sparen voor een drukke week die er weer aankomt voor Barcelona. Donderdagavond tegen Las Palmas uit. En dan zondag de kraker tegen de nummer 2 Atletico Madrid. Ja daar is toch veel om te doen natuurlijk bij Barcelona. Want deze wedstrijd gaan ze wel winnen. De vraag is dus alleen nog met hoeveel met nog 20 minuten te gaan. Staat het 5-1 en dan is het nu het wachten op die vrije trap. Met Suarez en Messi beide achter de bal. Het is Messi opnieuw die het doet. Hij schiet hem in de verre hoek in de kruising. Maar een prachtige redding van Bono. Mooie vrije trap weer van Messi. Maar het blijft 5-1 voor Barcelona. Excelsior is bezig aan een ijzersterk seizoen. Vanavond was er winst in Friesland, zo heeft u kunnen horen. En daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Theo Zwarthoed. De doelman van de Rotterdammers speelde een heerlijke wedstrijd. Ja, fantastisch. Uh, Pak de eerste bal gelijk... en dan zit je gelijk in de wedstrijd via de paal. Ja, het, uh, een beetje geluk. Maar daarna uh, ja, groei je in die wedstrijd en dan uh, ben je de held vanavond dat geluk heb je met terugwerkende kracht aan afgedwongen. Denk ik wel. Al. al die arbeid die je er door de wedstrijd insteekt... Ja, die komt er dan vandaag uh, komt die dan uit. En dan ben je met 1-0. Ik, ik ben eens gaan turven zo, tijdens de wedstrijd. Van wat zijn nou de reddingen die je te doen? Ik, ik heb er zeven opgeschreven. Daarna was ik volgens mij verkleumd. Ik heb er misschien een paar gemist. Maar zeven, dat is me nogal niet niks. Ja, het was op een gegeven moment druk. Ja, je weet, Heerenveen gaat druk zetten. Uh, die gaan natuurlijk uh, voor die gelijkmaker. Ja, en dan... Uh... Valt het ook allemaal goed, hè? Balletje op de lat nog. En uh, ja, ik blijf lang staan en hij schiet me tegen mijn benen aan. Die, wetje, die werd door een eigen verdediger nog gekopt, hè? Die bal op de lat. Oh ja, ja dat uh, klopt. Dat klopt. Dus ja, dan zit je in, uh, in het gelukshoekje. Maar uh, ja, ik ben blij dat het uh, 1-0 gewonnen hebben. 32 punten hebben jullie nu. Uh, wordt het nu eens tijd om ook uh, brutaal te zijn en te zeggen... van, nou, we gaan nu eens even niet meer naar beneden kijken. We gaan voorzichtig eens om ons heen kijken. Of naar boven. Nee, laten wij nou gewoon uh, eerst eens even naar beneden kijken... in uh, ons veilig spelen. En ben dat... je nu toch wel? Ja, je bent pas veilig als je niet meer in kan, in, uh, kan worden gehaald. Hè? Dus, uh, nou ja, goed. Uh, we staan er goed voor. Laat ik het daarop houden. En, uh, we gaan... Het is een topseizoen, man. Ja, het is een wereldseizoen. We mogen echt... Uh... Ik denk veel punten op natuurgras. Dat zegt ook iets. Maar, ah, je begint een lobby om dat kusthuis eruit te halen daar. <laughs> Zou wel lekker zijn. Nou ja, goed. Uh, uitspelen, we het pakken we heel veel punten en Als je uit uh, punten pakt, in thuis ook nog een paar... Ja, dan heb je gewoon een heel goed seizoen. En, uh, ja, goed, om naar boven te kijken, dat is nog even te vroeg. Laten we nou eerst maar... Uh, AZ staat weer voor de deur... En, uh, die zal lastig zat worden. Niet nou even van dit moment, want dit zijn die avonden de waarvoor je toch keeper bent geworden? Ja, dit eh, moment ga ik zeker vieren. Theo Zwarthoed in gesprek met uh, Frank Snoeks. Nico Wantia. nog een uh, kwartiertje ongeveer, iets meer VVV-Vitesse. Ja, en het uh, vele rondtikken van Vitesse... begint eindelijk zijn vruchten af te werpen... want VVV krijgt moeite om alles uh, te belopen. De ruimtes worden wat groter en zo ontstaan er wat uh, scheurtjes... in die geel-zwarte muur die VVV heeft opgetrokken. Vitesse heeft ook al een paar aardige mogelijkheden gehad. De eerste was voor uh, Castaños... Een vrije schop vanaf de rechterkant van het veld. Had hij de bal eigenlijk zo voor het intikken bij de tweede paal. Maar de bal kwam net iets te hoog voor de spits van Vitesse. Waardoor hij hem verkeerd op de schoen kreeg. Even later een mooie 1-2 tussen Mount en voor over de linkerkant van het veld. Uiteindelijk was het Mount die het probeerde met een schuiver in de lange hoek. Die bal werd gepakt door Onerstal. En even later ook nog een kansje voor Castaños. Maar ook die bal raakte hij niet helemaal goed. was ook een lastige bal voor de spits van Vitesse. En zo begint de druk van Vitesse dus toe te nemen. Vitesse dat nu ook een vrije schop krijgt te nemen aan de rechterkant. Van het veld, Vitesse dat met 2-0 achterkwam in de eerste helft, maar nu jaagt op een 3-2 voorsprong. Daar komt die vrije schop in de 16 meter, wordt moeizaam weggewerkt door VVV dat massaal terug is in de eigen 16 meter. Dus deze trap naar voren komt terecht in een niemandsland en daar wordt de bal uiteindelijk opgepikt door Faie, de linksback van Vitesse. Die uh, haalt de bal een paar keer onder de voet doorkijkt, aan uh, wie die de bal kwijt kan. Dat kan bij Thomas Bruns aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van VVV. Die wordt meteen gesloten door twee spelers van de thuisbrug. Dus maar weer terug naar Faie, Faie dan terug naar de laatste lijn naar Mieska. Amiaska speelt de bal via Kasia naar de rechterkant van het veld. En die kan veel meters maken. Speelt de bal in de voeten van Castaños. Legt de bal terug naar Van der Werf. En dat leek een mooie aanval. Maar die wordt afgefloten door scheidsrechter Mulder. Omdat Castaños blijkbaar zijn tegenstander vasthield. En het is gezien door de havix-ogen van de scheidsrechter. Hij geeft VVV een vrije schop. Dan zal kan de thuisploeg weer eventjes op adem komen. En nog een kwartier te spelen in de koel cool in Venlo. Is het nog altijd 2-2 bij VVV Vitesse. Heracles tegen Peck Zwolle eindigde in 2-1. 1-0 door Patterson. 1-1 partycheck en 2-1 door uh, Vermeij. De doelman van Diederik Boer... hield aan de derde nederlaag op rij een gefrustreerd gevoel over. Uh, ik weet dat wij beter kunnen. het uh, ja, zit er de laatste weken gewoon niet in. En, uh, ja, daar moet je niet in gaan berusten. Daar zul je met z'n allen aan moeten gaan werken... om dat het weer beter wordt. En, uh, nou ja, en dat, ja, dat, dat moet volgende week weer tegen VVV... En, uh, maar ja, dat we in een lastige situatie zitten op dit moment, dat, dat mogen duidelijk zijn, ja. ja. jullie vlogen zeg maar door de eerste helft van de competitie. Waarom lukt het nu niet? Ja, nou ja, verschillende oorzaken ook hoor. Zoals vandaag ook, eh, we krijgen genoeg ruimte om te voetballen. Ja, hun ook trouwens hoor. Dus het is, was eigenlijk een beetje heen en weer op een gegeven moment. Ja, als je dan zo slordig aan de bal bent en, eh, en balverlies leidt. En, eh, ja, dan wordt het inderdaad flippenkast voetbal. En, eh, ja, daar, daarin was Heracles vandaag eh, de betere van ons. Ja, dat is ook helemaal niet jullie sterke punt. Natuurlijk flippen kastvoetbal. Want jullie moeten het hebben van echt voetballen. Uh, ga je dan misschien toch door al die successen van de eerste helft van de competitie. iets te veel in jezelf geloven? Is dat het dan? Nou, ja, ja zeg het maar. Of, of, of dat zo is. Zodat wij. Uh, ja, kijk. Het is gewoon duidelijk dat wij op dit moment gewoon niet goed genoeg zijn. En, uh, of wij, wij geloven, natuurlijk, in je jezelf. Maar. Uh, ja, het, het wil op dit moment niet lukken en uh, dat, ja, dat, dat is het meest frustrerende gewoon. Het is elke keer één goalverschil, maar het, wij geven ze wel heel makkelijk weg op dit moment. Nou, aan het eind van de wedstrijd uh, stoor je steeds te kijken naar de zijkant van wanneer mag ik mee naar voren. Want uh, jullie staan 2-1 achter en dan, uh, ja, dan wil je iets doen. En die kans die komt ook bijna. Ja, nou ja ik ben er zelf niet zo van hoor, dat ik keeper mee moet. Want ja, dan moet er altijd weer een speler achterblijven. En ja, die mag de bal uiteraard niet met zijn handen tegenhouden, dus ja, dan... Uh, het ja, werd zo vaak geschreeuwd dat ik naar voren moest. Ik denk, nou ja, dan ga ik ook maar naar voren. En uh, nou, hopen dat ik hem uh, op mijn hoofd krijg. Maar uh, ja, nee joh. Een beetje, beetje, beetje onrust uh, zaaien, dat is eigenlijk het enige wat je doet. En uh, dan hopen dat die bal een keer goed valt. Maar uh, ja, het mocht niet zo zijn vandaag. Diederik Boer was dat. Ja, en dan Sparta tegen AZ, of AZ tegen Sparta, zo moet ik het zeggen... want AZ speelde thuis. Dat was toch wel een uitermate spectaculaire wedstrijd. Er gebeurde echt van alles. Voor Sparta Rotterdam was de nederlaag bij AZ extra zuur... want Rotterdammers stonden lange tijd op voorsprong... maar uiteindelijk stond de ploeg van trainer Advocaat toch weer met lege handen. Ja, het is niet de eerste keer dat je op voorsprong komt... Uh... Ik vond vooral vlak voor, voor de rust dat ze op 1-1 op kwamen. Dat was, dat was een grote tik. Maar ja, de grootste tik als je vier minuten verdijnen in die twee werd... Was, was echt verdiend. Nou, de, je weet tegen dat je een uitstekende ploeg speelt met heel veel vermogen. Daarvoor hadden we het eigenlijk dichtgezet. Nou, oké, okay, dat ging op zich wel redelijk. Maar je moet dan aan de bal iets meer doen. En daar waren we niet bij machten. We gaven de bal zo snel weer terug. En dan kost het zoveel kracht... En dan lijkt het natuurlijk dat het bij AZ allemaal wat makkelijker gaat. En dat gaat er natuurlijk ook. Wij moeten veel meer lopen om het te compenseren, de kwaliteit van AZ. Nou, het ging tot een bepaalde hoogte ging het goed. Maar op een gegeven moment, ja, lukt het niet meer. Je zet het dicht, logisch. Dat doet eigenlijk iedereen tegen AZ, omdat AZ er ook wel moeite mee heeft. Dus dan loopt er loopt alleen één dribbelkoning bij hun, Idrisi, die er eigenlijk als enige gewoon tussendoor blijft voetballen. Dat is lastig om daar vat op te krijgen natuurlijk. Ja, vind ik niet. Ik heb het ook tegen die, tegen, die, tegen, tegen die speler gezegd. Ik zeg het ene, als je moet doen, dan dwing hem naar buiten. En wat doet hij? Die laat hem naar binnen komen. Hij is rechtsbenig, dus hij komt altijd naar binnen. Dat heeft ook dan weer met kwaliteit verschil te maken. Maar de tegenstander, jouw speler, weet wel dat hij rechtsbenig is, toch? Nou, dat lijkt me wel dat, dat we dat gezegd hebben. En ook gezegd hebben, ga zo staan dat u buitenom moet komen. Maar oké, okay, het probleem is, die jongens, dat is mijn probleem. Ik kan die jongens niet eens kwalijk nemen. Ze geven alles, dat hebben ze tot nu toe alle wedstrijden gedaan. Maar je had gewoon vier, vijf punten meer moeten hebben... tegen de zogenaamde mindere ploegen. En dat is niet gebeurd. En da daar loop je achteraan, te voetballen komt nu. Maar nu komen de wedstrijden, dat moet, want anders uh, wordt het heel moeilijk. Ja, anders ga je degraderen. Ja, maar daar gaan we nog niet van uit. Want uiteindelijk wordt het pas de laatste wedstrijd bepaald. Word je soms toch niet in een boze droom... wakker s'nachts, zwetend in je bed... dat je gedegradeerd bent met Sparta? Nee, ik heb eerlijk gezegd... ik ben erin gestapt. Ik heb terecht de gezegd... we gaan het met z'n allen doen. We gaan alles geven. Zij doen het. De staf doet het. Ik vind dat Sparta ook genoeg gedaan heeft... om ons te helpen. Om beter te worden. Maar je weet natuurlijk dat het in de winterperiode... toch moeilijk is om... Die directe versterking te krijgen, maar we zijn blij wat Sparta gedaan heeft. Nou, op het einde weten of dat voldoende is. Het de spannende weken. Het worden spannende weken. Zo is het. Dik advocaat was dat, de trainer van, uh, van Sparta. Barcelona tegen uh, Girona. Uh, opnieuw gescoord, Jan-Vincent? Ja, Suarez maakt zijn hat vol. Het is 6-1 voor uh, Barcelona. Weer een vrije aanval over de rechterkant. Ja, het is, ik zeg het een vrije aanval... want het is gewoon het swingend spel van Barcelona vanavond. Het is een aanval over rechts met uh, Dembele. Aan die rechterkant, die dus uh, mag spelen... die uh, geeft de bal voor. En daar staat Suarez helemaal... Maar hij hoeft hem alleen maar binnen te tikken en dat doet hij dus opnieuw. Hij staat weer op de goede plek. Suarez maakt zijn derde van deze wedstrijd en het is dus 6-1. Nou, de vraag dus was dus. Krijgen de sterspelers nog rust? Nou, de, het antwoord is nee. Want er, zijn, er is drie keer gewisseld door Barcelona. En uh, er is niet één van de sterspelers, uh, van de grote spelers, laat ik het zo zeggen... die uh, naar de kant is gehaald. Want uh, Rakitic die werd nog als laatste gewisseld. Sergio Roberto voor hem in de ploeg gekomen. Maar uh, Coutinho, Messi, Suarez en Dembele... ze blijven dus gewoon staan als ze niet geblesseerd raken. En dan uh, ja, is de vraag... hebben ze er nog zin in die laatste tien minuten? Kunnen ze er nog eentje bij prikken? Of uh, blijft het bij 6-1? Want uh, de overwinning die is wel zeker tegen van Barcelona... ...op Girona. Komt er nog een winnaar bij VVV Vitesse... Nico Wansia. Dat is de grote vraag met nog negen minuten te spelen... ...en waar het eigenlijk de hele tweede helft VVV is geweest... ...dat alleen maar heeft tegengehouden... ...zijn er in de paar minuten die hier voor zijn geweest... ...nog tweejarige kansen geweest voor, voor VVV. Kijk even naar het veld... ...want daar werd een beuk uitgedeeld door Ralf Seuntjes... ...dan is de vraag wat doet de scheidzichter? Want het ging de afgelopen week natuurlijk veel over de ellebogen. En dit was ook een behoorlijke beuk die Seuntjes daar uit deelde. Nou, dit is gewoon meer afweren. Dat is geen slaande beweging met de arm. Maar de tegenstander wordt wel in zijn gezicht geraakt. Dus krijgt hij een gele kaart. Michael van der Werf is het slachtoffer aan de kant van, van Vitesse. Maar die staat inmiddels weer overeind. Dus kan het spel zo meteen worden hervat met een vrij schop voor de bezoekers. Uh, maar twee aardige kansen dus voor VVV. Eerst een counter van uh, T. Die nog maar net uh, kon worden uh, gesmoord door uh, de goed meegelopen Mason Mount. Want anders was het echt een 100% kans geweest voor de spits van VVV. En laat even later nog een schotje van uh, Dekker, de rechtsback dat uh, overging. Toch twee mogelijkheden voor uh, de thuisblok die nu weer onder druk staat. Zoals uh, vertrouwd in de tweede helft. Nou, Verona Voor wil een voorzet geven vanaf de linkerkant van het veld. Daar krijgt hij weer geen ruimte voor van uh, Dekker, de rechtsback van VVV. En nu wordt het alweer de negende hoekschop. En dan is de verbinding weg. In ieder geval weten we dat het een negende hoekschap wordt voor, uh, voor Vitesse. En hoe dat afloopt, dat horen we zo meteen. We gaan even de verbinding herstellen met Venlo. Gaan wij even terug naar um, AZ tegen Sparta. Uh, ja, ik heb al gezegd, het was een spectaculaire wedstrijd, zure nederlaag voor, uh, voor Sparta. Maar goed, uh, voor uh, John van der Brom is het natuurlijk wel lekker. Want hij pakt toch nog de volle buit. Na een snelle achterstand, volgde vlak voor rustig gelijkmaker. En vervolgens kregen ze meerdere kansen. Dus om een voorsprong te komen. Maar die bal leek er maar niet in te willen. En toen uh, ja, is natuurlijk de vraag: of. Dat John van der Brom begon te twijfelen. Ja, eerlijk wel. Dat was die, uh, die kans van Wout. Die hem, uh, zag ik net heel snel, uh, tegen de voet van de keeper schiet. En dan denk je, het zal toch niet dat we een wedstrijd als deze spelen... waarin we uh, ja, wederom zo oppermachtig zijn en zoveel balbezit hebben... zoveel kansen creëren. Hè? 16 kansen, zegt Kees net tegen mij, onze videoanalist. Ja, dan, dan denk je van, uh, nou het zal toch niet. Maar ja, gelukkig uh, hadden we we nog met de individuele actie uh, daarvoor. Ook een geweldige actie, mist hij net. En uh, ja, op het juiste moment in de wedstrijd uh, scoort hij toch uh, de winnende goal. En ontlading. Hij, had, uh, hij was heel belangrijk, hij is de hoofdrolspeler in deze wedstrijd... Uh... Er zijn ook momenten, denk ik, als trainer... als hij wel eens balverlies leidt, uh, op eigen, bijna op eigen helft... dat je denkt van, uh, wat doe je nu? Uh, hoe zit je daar nou als trainer in? Hij neemt heel veel risico's, dat moet hij ook doen. Hij zegt zelf inderdaad, ja, het gaat ook wel eens mis. Ja, klopt. Uh, je zegt het precies. En uh, je, je kan enorm van hem genieten, maar je kunt ook denken van... oh, samen met het geldt voor Ali eigenlijk precies hetzelfde. Maar ja, laten we het wel hebben, dat, dat, met buitenspelers heb je dat vaak uh, alles of niets. Nou, vandaag was het meer alles dan, uh, dan niets, dus dan moet je dat ook op de koop toenemen. Uh, je verwacht, ik wil dat, dat Ali en Nussama en acties maken, uh, trucjes doen, want daar zijn ze goed in zich vrij spelen, belangrijk zijn voor, de, voor het elftal... Ja, dan, dan, dan moeten ze wel zo spelen als dat ze dat vanavond hebben gedaan. En, uh, ja, je zegt het terecht, toen samen was het vandaag ook bij de eerste goal uh, belangrijk... De, de, de goal van Wout, maar ja, nog belangrijker met de winnende. Dus uh, als hij dit blijft doen, dan mag je ook wel eens balverlies leiden. Ja, AZ Wonders En tevreden John van de Brom. Heracles won ook, ook met 2-1 van uh, Peck Zwolle. Uh, voor Heracles Amlo kwam... Uh, uh, die kwamen door die overwinning op uh, 30 punten. Uh, maar we gaan even naar uh, Nico Want Ja, begrijp ik. Ja, Nico, ja, je bent er weer. Ja, oké. Okay. Nou, grote kans dus nog voor zijn suntjes zo even. Maar die ging dus uiteindelijk naast. Omdat hij de bal verkeerd op zijn schoen kreeg. Maar zo belooft het een levendige slotfase te worden van deze wedstrijd. Vijf minuten nog aan officiële speeltijd. En weer is het VVV dat even massaal op de helft van Vitesse staat. Met een vrije schop. Helemaal aan de rechterzijlijn. Hij wordt getrapt door Leemans met zijn linkerbeen. Even inhouden om te kijken of Vitesse de buitenspelval laat dichtklappen. Dat is inderdaad het geval. Maar dat weten ze nu. Dus kan de bal op een andere manier worden genomen. Afval aan de bal voor de voeten van Van Krooi. Maar dat schot uit de tweede lijn. Die bal gaat een metertje... naast de goal van Remco Pasveer... die al zag dat het goed zat... dat hij niet in actie hoefde te komen... en nu wel de doeltrap mag nemen... als Vitesse zo meteen gaat wisselen. Daar wordt Thomas Bruns naar de kant gehaald... en Mitchell van Bergen wordt daarvoor... in de ploeg gebracht. Nog wat meer snelheid op de flanken... voor de laatste minuten van deze wedstrijd. En een poging voor Vitesse... om toch weer eens een driepunter te pakken. Want dat is dus de afgelopen wedstrijden... niet gelukt. En dat moet vandaag dus wel weer gebeuren twee van de laatste drie gingen verloren door uh, Vitesse en ze zakken zo een beetje op de ranglijst en dan uh, willen ze eigenlijk drie punten pakken hier in Venlo maar voorlopig is het VVV dat uh, meer aandringt VVV dat zo graag uh, wil winnen want dan is het officieel veilig en uh, dan uh, is het verzekerd van nog een jaar Eredivisie nou is er eigenlijk niemand die daar nog uh, aan twijfelt maar je moet die 34 punten grens toch maar een keer doorbreken en dat willen ze het liefst vandaag in de thuiswedstrijd tegen uh, Vitesse doen oh misverstand achterin bij Vitesse Mieska legt de bal klaar voor T Tina Als Karsdorp nog verder naar de linkerkant van het veld daar kwam van Krooi wel in de sprinter, maar hij krijgt de bal achter zich gespeeld. En zo is het gevaar wel geweken. Iets meer dan drie minuten nog, dus 2-2 in Venlo. Ja, ik was het soms vertellen over Herakles Almelo. Dat kwam door de overwinning op PEC op 30 punten. En volgens de cijferaars kom je dan in de buurt van het puntentotaal... waarbij degradatie wordt ontlopen. Maar daar wil de coach John Stegeman zich nog niet mee bezighouden. Ja, wat ik zeg, net heb ik ook voor de wedstrijd gezegd... ik ben bezig met, met, met nu en ik ben niet heel erg met de stand bezig. Ik vind ook dat deze ploeg daar niet hoeft te vertoeven... Uh, ja, dus het is wel prettig dat je uiteindelijk wel een gaatje naar onder toe slaat uh, Want dat, dat is altijd vervelend als je in die, uh, in, in, in die groep terecht gaat komen uh, En ik denk dat vandaag wel, uh, voor ons wel belangrijk is geweest om uiteindelijk naar boven te gaan kijken joh. Het is een mooie overwinning, jullie hebben er wel hard voor gevochten uh, Hoe kijk jij er zelf op terug? Ja, nee, ja, ik denk dat het een hele open wedstrijd was. Uh, met kansen over en weer. Vooral de tweede helft. De ruimte is best wel groot. En uh, ik denk dat wij vlak naar rust kunnen we denk ik al gelijk de, de, de, de 2-0 maken. Dat, dat, dat laten we na. Ik vond dat uh, daarna een sterker werd. We werden dominant. We scoorden ook een doelpunt. Uh, en waren op dat moment ook wel dominant. Maar op het juiste moment scoorden wij denk ik de 2-1...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 Oh. Ja, inderdaad. Oh, ja, nee. Er speelt wel iets. Ja, nee, dat klopt wel. Maar uh, dat is. Uh, als er witte rook gaat komen, dan zou ik het uiteindelijk wel vertellen. Maar uh, ja, dat is wel wat interesse. Ja. Dus, ja, go ahead hè? Dat zou goed kunnen, ja. ja. Gaat dat het worden? Vlak bij Epen? Daar kom je vandaan? Ja, laat ik zeggen dat ik het een hele mooie club vind. Ik heb mezelf ook gevoetbald. Dus, uh, maar er is, uh, uiteindelijk is er, uh, is er geen witte rook. Dus uh, daar kan ik ook voor de rest niet veel over zeggen. Nou, volgens mij is de grijze rook uh, inmiddels. Nico Wans, ja, bij VVV Vitesse. Ja, komt er nog een winnaar? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, inderdaad. Vooralsnog niet. Want het is nog steeds 2-2. Vraag is: had VVV hier een penalty moeten hebben? Ik denk het wel. Want van Van Krooijen wordt gewoon omvergelopen door Dabo in de 16 meter. Scheidsrechter geeft dan een soort van voordeelregel. Omdat Van Krooy als eerste weer overeind is gekrabbeld. En de bal nog enigszins binnen zijn is. Dus ja, hij moet nog een tweede keer weer opstaan. Kan dan nog wel met een schotje komen. Want daar had Dabo gewoon ja, een gele kaart moeten hebben. En VVV een penalty. Die wordt niet gegeven. Nu zit Vitesse dat aanvalt via Van Bergen. Ligt die bal klaar voor wie? Ja, eigenlijk in een wijde omtrek geen ploegenoten te vinden. Dus kan VVV weer overnemen met die ...lange trap naar voren in de richting van T. Kan de verdediging van Vitesse dit goed oplossen? Nou, niet echt, want daar zit Van Krooy weer tussen. Ditmaal wordt hij wel afgetroefd door Dabo... ...en zo spelen beide ploegen vol op de aanval... ...in de slotfase van deze wedstrijd. In de eerdere wedstrijd tussen beide teams... ...in Gelgedoom werd het uiteindelijk 1-1. Toen scoorde VVV... ...in de allerlaatste minuut nog de gelijkmaker... ...via een strafschop. Toen wel werd hij toegekend en ook binnengeschoten... ...door Leemans. Kan VVV dat kunststukje herhalen? Het zou nu drie punten waard zijn omdat ze dus voor ons nog op 2-2 staan. Twee minuten blessuretijd maar. Dat is jammer, want er gebeurt een open in de slotfase van deze wedstrijd. Het had nog wel wat langer mogen duren, denk ik, voor de neutrale toeschouwers en ook voor de fans van VVV en Vitesse, want die hopen natuurlijk nog op een overwinning. Daar gaat Van Bergen weer. Komt ver, gaat een 1-2 aan. Van Bergen gaat hij schieten. Korte hoek. Zwak rolletje. Simpele bal voor Oenestal, De doelman van VVV. En zo spelen beide ploegen echt vol op de aanval... in de blessuretijd van deze wedstrijd. Onerstaal kijkt even om zich heen... of er niet een ja, verdwaalde Vitesse-aanvaller in de buurt staat... die de bal gaat oppikken. Nou, dat blijkt dan Castaños te zijn... die inderdaad een beetje gaat irriteren daar bij de doelman. Maar die kan gewoon met de lange trap komen... richting de helft van Vitesse... Van waar de bal meteen wordt ingeleverd. Te goede bal van Steuntjes naar T. T gaat in de 16 meter. Eén man gaat onderuit, dat is een tegenstander. En die heeft dan hens uh, gemaakt. T zegt, scheidsrechter er mulder nu. Dan klinkt er een fluitje. En dan gaat de vrije schop naar Vitesse. Die is vol ongeloof dat hij de vrije schop tegenkrijgt. Maar goed, het besluit is genomen. Ik kijk nog even in de herhaling. Nee, hij neemt de bal met zijn borst mee. Ook dit is verkeerd gezien. In tweede instantie gaat de bal wel tegen de arm. Na nou, De inzet van Kasia, dat heeft dus Mulder wel goed gezien uiteindelijk. En zo wordt het een vrije schop voor Pasveer in de eigen 16 meter. En gaat VVV van de gelegenheid gebruik maken om nog een keer te wisselen. En wat tijd te smokkelen. Nou, blijkbaar is de trainer van VVV, Stijn, dus wel tevreden met een puntje tegen Vitesse. Nou, waarom ook niet? Het is ook gewoon een goed resultaat. Als je twee keer als promoveelens tegen Vitesse speelt in een seizoen en twee keer niet verliest, dan is dat een prima resultaat. En zeker op basis van de tweede helft is VVV een paar keer goed weggekomen. Want toen ja, was er veel druk van Vitesse, al leverde dat niet heel veel kansen op. Twee grote dus. De eerste voor Castaño's, de tweede voor uh, Mount. Maar die werd goed gepakt door Oenerstaal, de doelman van VVV. Na een eerste helft waarin er heel veel misging, ging. Een eerste helft ook waarin VVV op een 2-0 voorsprong kwam. Eerst een goede goal van Hunten. Daarna een afstandsschot van T. dat helemaal verkeerd werd beoordeeld door Remco Pasveer, Die verkeek zich op de stuiter die in dat schot zat. Vandaar dat het 2-0 werd. Uiteindelijk nog wel de aansluitingstreffer voor rust, De 2-1, een eigen doelpunt van Reusler. En aan het begin van de tweede helft dus de gelijkmaker van Mason Mount. Een vrije schop in de korte hoek. En komt er dan nog een vijfde treffer in deze wedstrijd. Vitesse dringt aan met weer een vrije schop voor Mount, maar de bal ligt heel ver van de goal dus het wordt een indirecte variant. Al op de rand van de 16 meter wordt weggekopt door VVV Clemens. Kan de bal er nog verder naar voren trappen en dan is het inderdaad afgelopen hier in de koel cool. voor de tweede keer dit seizoen houden Vitesse en VVV elkaar in evenwicht. Ditmaal in een eneverende wedstrijd die uiteindelijk eindigt in 2-2. Barcelona tegen Girona. Ook die wedstrijd moet zo langzamerhand afgelopen zijn. Jan Vincent van Zuiden. Ja, dat klopt. We zitten in de blessuretijd. Drie minuten extra komen erbij. Daar is al bijna een minuut van verstreken. Barcelona staat met 6-1 voor tegen Girona. En Barcelona staat nog met tien man op het veld. Niet omdat er een rode kaart is gevallen, maar uh, nu trouwens een schot. Een mooi schot van Girona wat nog over het doel gaat. Maar uh, geen rode kaart, maar een blessure voor Nelson Semedo, rechtsback van Barcelona. Die speelde vanavond in de plaats van um, Sergio Roberto. Maar er uh, ja, was een sprintduel van Semedo. Die ging achter die bal aan en die greep ineens naar zijn hem. Dat is toch een smetje op deze wedstrijd voor Barcelona. Want Semedo, uh, zo'n hamstringblessure. dat uh, kan je zomaar een paar weken kosten. Hij moest dus naar de kant en Barcelona heeft al drie keer gewisseld... dus er kan geen vervanger meer uh, uh, opgesteld worden in het veld komen. Dus uh, dat betekent met tien man die wedstrijd uitspelen... ja, gevaarlijk wordt dat natuurlijk niet. Oh, nog een kans trouwens voor Girona. Een goede redding van Ter Stegen uit een hoekschop... want het uh, was zojuist dus dat schot wat overging. Er kwam een hoekschop uit. Ter Stegen moest nog een keer redding brengen. Nu nog een counter van Barcelona, Coutinho. Die heeft nog wel zin, die heeft zijn eerste doelpunt gemaakt voor Barcelona. Denkt ik wil er nog wel een maken, maar uiteindelijk glijdt hij weg, en dan verspeelt hij de bal. En heeft uh, uh, Girona in balbezit? Ja, die wedstrijd uh, spannend. Is het al lang niet meer, natuurlijk. Barcelona overtuigend winnen vanavond. Dat uh, is wel eens anders geweest de laatste weken, want zo overtuigend was het allemaal niet. Ook uh, ja, wat punten verspeeld in de laatste weken, maar ja, vanavond uh, is het toch weer extra. Of uh, is het dan weer, uh, loopt het dan weer heel erg goed. En zij lijken ze dus klaar voor de topper van volgende week zondag. Tegen de nummer 2 Atletico Madrid. Want uh, dat is de wedstrijd. Uh, daar kan het kampioenschap al een beetje ja, beslist worden in het voordeel van Barcelona. Ze stonden tot vanavond 7 punten voor. Nou, Dat worden er nu dus 10. Maar Atletico Madrid komt uh, morgen nog in actie. Die kunnen dat gat dan weer verkleinen tot 7 punten. En dan uh, ja, volgende week dus die directe confrontatie tussen Barcelona en uh, Atletico Madrid. Maar eerst donderdagavond moet Barcelona nog op bezoek bij Las Palmas. Dus uh, ja, ook nog even een tussendoor. Het is een druk schema voor de ploeg van Valverde. Maar dat zijn ze gewend natuurlijk. De wedstrijden in hoog tempo. Uh, dat de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen. En uh, ja, als je dan in 6-1 wint. Ja, dan kan de eerste volgende wedstrijd. Uh, bij wijze van spreken, morgen al zijn. Want dan heb je zo'n lekker gevoel. dan uh, kun je elke dag wel een wedstrijd spelen. Maar uh, nou, een paar dagen rust dus. en dan uh, uh, op weg naar die kraken tegen Atletico Madrid. At, uh, Barcelona probeert het nog een keer. met uh, Suarez. die uh, nog druk zet op de verdediging van uh, Girona. Daarbij een overtreding maakt. Nou, dan is het uh, wel bijna tijd. Dan mag de scheidsrechter er een eind aan gaan maken. Uh, Rojas, de scheidsrechter uh, vanavond, die... Uh... Fluit nu voor het laatst vanavond. Het is 6-1 geworden voor Barcelona tegen Girona. Dat betekent dat Barcelona voor de 32e competitiewedstrijd op rij ongeslagen is. En dat is een clubrecord. Ja, zo kan je doorgaan met records bij Barcelona. Want ze spelen een heel goed seizoen tot nu toe. Nog maar drie keer verloren in totaal. En ja, dat is echt knap. Als je ziet hoeveel wedstrijden ze al gespeeld hebben. 42 nu in totaal en dan maar drie keer verliezen. Het is een ongelooflijk goede ploeg. Barcelona dat blijkt vanavond wel weer met de smaakmakers Suarez en Messi. Zij scoren Suarez drie keer, Messi twee keer. En Uiteindelijk wordt het dus 6-1 voor Barcelona tegen Girona. Langs de lijn. Wat is 1-0? Robert. de Cristiano Ronaldo. Oh, what a goal! Buitenlands voetbal. Ja, u hoorde het net al. We hadden veel aandacht voor de Catalaanse derby tussen Barcelona en Girona. 6-1 werd het. Na drie minuten kwam Girona door Porto nog op voorsprong. Maar niet veel later scoorde Soares tegelijk maken. Soares scoorde daarna nog twee keer. En Messi scoorde ook nog twee keer. Ook Real Madrid kwam in actie. Dat won vanmiddag met 4-0 makkelijk van Deportivo Alavés. Cristiano Ronaldo was goed voor twee goals. En ook Gareth Bale en Karim Benzema wisten het net te raken. Een succesvolle middag voor het spitsen trio BBC dus. De stand verandert te weinig. Barcelona blijft met 65 punten ruim aan kop van de Spaanse competitie. Atletico Madrid staat met 55 punten tweede en speelt morgen tegen Sevilla. Real Madrid blijft derde voorlopig. Dan in de Bundesliga, daar kwam de koploper in actie. Bayern München speelde tegen Hertha BSC en Bayern wist niet te winnen. De ploeg van Ayen in de, met Ayen Robben in de basis die bleef steken op 0-0. Bayern was 15 op een volgende wedstrijden ongeslagen... en dat was een evenaring van het clubrecord. Bij Hertha BSC stond er trouwens geen Nederlander op het veld. Karim Rekiek bleef op de bank met een voetblessure. Maar Bayern hoeft niet zenuwachtig te worden. De voorsprong op nummer 2 Borussia Dortmund is nog altijd 20 punten. Dortmund komt maandag in actie tegen Augsburg. De degradatiekraker tussen Werder Bremen en HSV eindigde in 1-0 voor Bremen. Doelpunt was van de Nederlander Rick van Drongelen. Speelt voor de Hamburger SV en scoorde in de 86e minuut. Het was alleen aan de verkeerde kant. Want de eigen goal van de jonge Nederlander zorgt ervoor... dat HSV nog dieper in de degradatiezorgen terechtkomt. De club staat één na laatste en heeft maar 17 punten. Dat zijn er maar liefst zeven minder dan Mainz dat een plekje hoger staat. In totaal werd er vandaag maar vijf keer gescoord in de Bundesliga. Het is voor het eerst sinds 1999... dat op een Bundesliga zaterdag minder dan zes keer werd gescoord. En dan een opvallend moment in de tweede Bundesliga. De eerste twintig minuten van Duisburg tegen Ingolstadt mag je rustig bizar noemen. Na elf minuten kreeg Ingolstadt een penalty. Maar de Nederlandse keeper Mark Vlekken stopte de bal... en was de held van de wedstrijd. Niet veel later scoorde Duisburg de 1-0 en was het feest compleet. Twee minuten later kon het helemaal niet meer stuk... want Duisburg scoorde opnieuw. Althans, dat dacht men. Het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel... En toen gebeurde dit. is de lange niet bereid. Wat maakt daar? Ja, nadat het doelpunt afgekeurd was, speelde Ingolstad de bal naar de andere kant van het veld. En schoten de bal in de goal van de Nederlandse keeper Mark Vlekken. Al ging de bal niet eens de keeper voorbij. Want die stond namelijk op dat moment even rustig achterin zijn goal. Ik heb de kopbal van Enes gefeiert. Dat is 2-0. En door die toormuziek, ja goed. In het moment compleet afgesloten, wilde ik terug in mijn toren lopen en een stuk drinken. Ja, hij was nog druk bezig om de afgekeurde goal te vieren. Hij draaide zich om om even zijn flesje uit de goal te halen om even wat te drinken. En de fans die riepen hem nog, maar toen was het al te laat. En uiteindelijk won Duisburg toch nog met 2-1 en konden ze er eigenlijk wel om lachen. Goed, bijzonder moment. Zoek het even op, we uh, moeten het echt even gezien hebben. Dan in Engeland, er waren de ogen vooral gericht op Liverpool... de ploeg van Virgil van Dijk en met Virgil van Dijk... in de basis won met 4-1 van West Ham United... en klimt naar de tweede plek op de ranglijst. Manchester City staat eerste, met maar liefst 15 punten voorsprong. Dat gat kan dit week eindelijk nog groter worden... want morgen speelt City tegen Arsenal. Liverpool moet vooral bang zijn voor Manchester United. Die staat maar 1 punt achter Liverpool en moet dit week einde nog in actie komen. United speelt morgen de kraker tegen Chelsea. Met de wedstrijd tussen Brighton en Hove Albion en Swansea... speelde een aantal Nederlanders de hoofdrol. Mike van der Hoorn veroorzaakte een penalty... waardoor Glenn Murray Brighton op voorsprong schoot. In de tweede helft mocht Van der Hoorn niet meer meedoen... en werd hij gewisseld voor Luciano Narsing. Murray scoorde nog een keer en kreeg een publiekswissel. Jurgen Locadia debuteerde in de Premier League... en niet veel later scoorde de ex-PSVR. Uiteindelijk werd het 4-1 voor Brighton. Ook bij de wedstrijd tussen West Bromwich Albion en Huddersfield... was er een hoofdrol voor een Nederlander. Rajiv van La Parra scoorde in de 48e minuut 1-0 voor Huddersfield. Uiteindelijk werd het 2-1 voor de ploeg van de Nederlander. Tot zover de buitenland. Gaan we naar morgen kijken... want dan staat er weer een echte topper op het programma. Feyenoord-PSV, de landskampioen tegen de koploper van nu. Feyenoord is uitgespeeld als het gaat om de titel... maar woensdag staat de halve finale van de KNVB-beker op het programma. En dat duel met Willem II, wierp zijn schaduw vooruit. Trainer Giovanni van Bronckhorst keek bij de wekelijkse persconferentie... al een beetje over de kraken van morgen heen. En dat is voor een trainer een beetje tegen zijn natuur in. Klopt, klopt, ja. Maar uiteindelijk... Uh... Gaat het meer om spelers die, uh, die twijfel zijn? En ik denk dat op dat soort spelers uh, wil ik geen risico nemen. Dus je kijkt in de opstelling die je zondag hebt... naar de wedstrijd tegen Willem II ook? Ik kijk naar, naar spelers. Als sp spelers niet helemaal fit zijn of niet uh, 100% zijn... Uh, zal ik daar geen risico mee nemen. In hoeverre gaat dat een rol spelen in de wedstrijd tegen PSV, denk je? Een ploeg die voor de landstitel speelt... en een ploeg die een paar dagen na die wedstrijd... een hele belangrijke wedstrijd speelt? Ik denk niet... Waarom niet? Nou ja, thuis een topper tegen PSV. Ik denk dat daar niks voor nodig is om, je, om die wedstrijd te winnen. En dat zullen al, al mijn jongens ook hebben. Nee, maar het is aan de andere kant wel een signaal dat je zegt... mensen die nog niet 100% fit zijn, die laat ik even die wedstrijd niet meespelen. Ja, maar dat, is al, dat heb ik niet alleen met deze wedstrijd hoor. Dat heb ik altijd. Dus in dat opzicht is dat niet anders. Ja, je zou denken dat PSV hiervan kan uh, profiteren. Misschien wel moet profiteren. Maar de Brabanders hebben ook zo hun problemen. Vorige weekende uh, werd tegen Heerenveen punten verspeeld. En uh, liep topscorer Irving Lozano tegen een rode kaart aan. Na een juridisch steekspel leverde het de Mexicaan... uiteindelijk een schorsing van vier wedstrijden op... waarvan één voorwaardelijk. Een tegenvaller voor de trainer, Philip Colcu... die de straf maar moeilijk kan accepteren. Ja, ik, ik blijf het uh, zwaar gestraft vinden uh, voor het vergrijp. Uh, ik denk dat wij er alles uh, aan gedaan hebben om aan te tonen. Maar ja, uiteindelijk uh, neem ik de beslissing niet met de commissie. en nou, Nu moeten we gaan uh, overwegen wat we doen. Uh, maar daar hebben we nog even de tijd voor. Hebben jullie niet meer gehoord nadat dus zondag ook Huntelaar... een soortgelijke actie deed? Hè? Maakt het extra zuur? Ja... Het heeft niet zoveel zin om andere acties erbij te nemen. Het gaat er wel om wat, waar het op neerkomt, is ja, je hoopt dat er consequent gefloten en ingegrepen wordt voor vergelijkbare situaties. Kijk, ik, ik, ik vind het ook begrijpelijk, een scheidsrechter moet in een, in een fractie van een seconde een beslissing nemen. Eh, nou, heel vaak nemen ze goede beslissingen. En af en toe gaat het ook wel eens eh, een keer fout. Dat is allemaal menselijk. Alleen ja, als je dan in de wedstrijd eh, eigenlijk indirect gestraft wordt en daarna ook en andere gevallen niet, en niet alleen op één speciaal uh, moment... van hun te lijn te gaan, maar gewoon in algemene zin... ja, dan, dan word je eigenlijk als club dubbel gestraft. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is soms wel even moeilijk uh, als het jou overkomt. Ja, de uitsluiting van Lozano betekent niet... dat Van Bronkhorst zich rijk rekent. Ja, dat is, het is, het is dat wat voetbal is. Schorsingen, ik, bedoel, ik heb het dan ook een aantal keer al meegemaakt dit seizoen... Uh, dus dat is uh, iets wat, uh, wat gebeurt. En de uh, wedstrijd was hij ook geschorst. Uh, de bekerwedstrijd niet. Maar uiteindelijk is PSV natuurlijk een team wat, uh, en een ploeg... wat ook uh, het verlies van Lozano kan opvangen. Vorige week tegen de stond Robin van Persie... voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis. Uh, misschien dat dat morgen tegen PSV weer gebeurt. De International ziet het wel zitten... want hij heeft zijn draai weer gevonden in Rotterdam-Zuid. Ja, goed. Steeds beter. Goede week weer gehad. Deze week. Uh, volgens mij hadden we het ook nog eventjes over. Na de wedstrijd. Uh, eerste keer 70 minuten. is goed bevallen. Zowel, uh, op dag 2 voerde ik hem wel eventjes. Voerde ik wel zware beentjes. <laughs> maar vanaf dag 3 uh, ja, ging het alweer beter. Weet jij nu al wat je de komende week gaat doen? Twee wedstrijden het programma. Wat zijn de plannen? Ja, die weet ik. De plannen. Ga je me vast ook vertellen nu? Nee. Nee, nee, nee, nee. Maar de plannen ben ik van op de hoogte, Kan je ook niet zeggen of je alles kan spelen? Uh, nee, dat is denk ik wel zo handig om dat eventjes binnen de kamer te houden. Nog. Ja, Feyenoord PSV begint morgenmiddag om half drie... en is in zijn geheel en volledig te volgen bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.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 to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack a and with me. Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack a and with me. I'm digging, I'm digging it out. I dig, dig, dig, digging it out. I'm digging, I'm digging it, out. I'm digging, I'm digging it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 AZ tegen Sparta-Rotterdam met 2-1 aan 1-1 ruststand 0-1 Chabot voor en toen 1-1 Weghorst en 2-1 door Oussame Idrissi. AZ kreeg kans op kans, maar de bal wilde er gewoon niet in. En dus kreeg trainer John van der Brom er op een gegeven moment wel een hard hoofd in. Ja, dat, ja eerlijk wel. Dat was die, uh, die kans van Wout. Die hem, uh, zag ik net, heel snel, uh, tegen de voet van de keeper schiet... En dan denk je, het zal toch niet dat we een wedstrijd als deze spelen... waarin we ja, wederom zo oppermachtig zijn en zoveel balbezit hebben... zoveel kansen creëren, hè, 16 kansen. Ja, dan, dan denk je van, nou, het zal toch niet. Maar ja, gelukkig uh, hadden we Hussama nog. Ja, en dan doelt Van de Bron natuurlijk op Hussama Idrissi. De smaakmaker bij AZ. Heerlijke acties, een assist... en dus net voor het uh, einde van de wedstrijd het winnende doelpunt. Maar ook hij zag dat AZ kansen bij de vleet verprutste...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 Trainer Dick Advocaat komt tot de conclusie dat de top van de eredivisie toch echt een maatje te groot is. Als je de hele week ziet trainen, dan speel je natuurlijk met hetzelfde niveau. En dan ziet het er allemaal best aardig uit. Nu speel je tegen een veel beter niveau. En dan zie je dat we het toch moeite hebben om dat uh, beter te doen. Dus we moeten het echt doen tegen de ploegen die een beetje het niveau hebben van, van Sparta. En dan Herakles Almelo tegen Peck Zwolle. Het werd 2-1 na een 1-0-roogstand door een goal van Peterson. Partycheck 1-1, 2-1 Vermey. Na de 2-1 was het een open wedstrijd. Kon alle kanten op. Pek kreeg kansen en Herakles ook. Trainer John tegenman snakte naar de 3-1 en daarmee de beslissing. Die viel uiteindelijk niet, dus dan is, dan is het uiteindelijk nog wel eventjes bibberen. En de, de billetjes tegen elkaar aanhouden. Maar ja, uiteindelijk drie punten over de, over de streep getrokken tegen een goede ploeg... Dus wat dat betreft ben ik gewoon heel erg blij. Ja, Pek begon natuurlijk fantastisch aan het seizoen... maar na de winterstoppen wil het nog niet echt vlotten. Volgens de trainer John van het Schip heeft dat niet te maken met zelfoverschatting. Nee, dat vind ik niet. Ik denk eerder dat, uh, dat ze het geloof uh, uh, in hunzelf veel meer moeten laten zien. Wat we in het begin uh, hebben laten, uh, laten zien in de eerste fase van het seizoen. En waar we nu misschien uh, ja, wat, wat, wat bedeester zijn in, in onze manier van voetballen. In de slotfase zet Peck Solle alles op alles om nog een puntje binnen te halen. En dan moet zelfs de keeper, Diederik Boer, mee naar voren. Ja, nou ja ik ben er zelf niet zo van hoor, dat de keeper mee moet. Ja, dan moet er altijd weer een speler achterblijven. En ja, die mag de bal uiteraard, uiteraard die met zijn handen tegenhouden. Dus ja, dan uh, ja, werd zo vaak geschreeuwd dat ik naar voren moest. Ik denk, nou ja, dan ga ik ook maar naar voren. En, uh, een beetje, beetje, beetje onrust uh, zaaien, dat is eigenlijk het enige wat je doet. En uh, dan hopen dat die bal een keer goed valt. Maar uh, ja, het mocht niet zo zijn vandaag. En dan nog Heerenveen tegen Excelsior. Dat werd 0-1. Dat stond het al bij rust door een doel van Mike van Duinen. Heerenveen kreeg kansen genoeg om te scoren. Maar het lukte simpelweg niet... Een gebrek aan honger voor de goal? Trainer Jurgen Streppel denkt er het zijn ervan. Je moet elke kans die je moet, die, die krijgt, moet je aangrijpen. En moet je, je leven geven om een doelpunt te maken. En wij denken dan misschien, ik weet het niet hoor... maar misschien denken we nou, we krijgen er toch nog wel vandaag een aantal. Maar dat doen we straks wel. Zo werkt dat volgens mij niet. Vandaag de helft van de kansen maakt, dan, uh, ja, dan wordt het denk ik 6-1. Maar nogmaals, dat is het niet. En, uh, en we, staan met, uh, we staan met lege handen. De jongens hebben er alles aan gedaan, behalve het scoren heeft ons, heeft ons in de steek gelaten. Ja, dat heeft alles te maken met de held aan Rotterdamse zijde. De keeper Theo Zwarthoets, die pakte bal na bal en sleepte de punten binnen. Ja, fantastisch. Uh, pak de eerste bal gelijk en dan zit je gelijk in de wedstrijd via de paal. Ja, het, uh, een beetje geluk, maar daarna uh, ja, groei in die wedstrijd. En dan, uh, bij de held vanavond. Ja, zeker, een van de mooie reddingen kwam uh, na een goede actie van Eudegaard. Zwart hoed legt die redding nog eens uit. Ik had maar één keuze zo lang mogelijk blijven wachten... en hopen dat hij uh, ja, op me schiet of uh, in, in ieder geval in de beurt. In, uh, ja, ik heb gelukkig maat 46 en uh, ja, daar kwam hij tegenaan. Morgen lekker uitslapen, Theo. Dat staat wel voor. ja, half zeven hoor. Zijn ze weer wakker, hè? Kleintjes. <laughs> Goed, VVV Venlo tegen Vitesse eindigt in 2-2. 1-0 Hunter, 2-0 T, 2-1 Reussel, een eigen goal en 2-2 Mount. En vrijdag al gespeeld Groningen-NAC 1-1. Stand bovenaan 64 PSV, 57 Ajax. 53 AZ en Feyenoord heeft 42. Onderin 15 de Willem 2 met 20, Twente met 17, Rode met 17 en Sparta met 15. Morgen om half 1 Ajax-Ado, om half 3 Feyenoord-PSV... ook om half 3 Willem 2-Rode-JSC en om kwart voor 5 FC Utrecht tegen FC Twente. Allemaal te horen hier op NPO Radio 1 in Nenemers Langs de Lijn. Zometeen het oog met Max van Wezel. Dag. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT.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 Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegvinko.nl. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopen tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes, 206. 06. 18 plus, speelbewust. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op...